10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Keurpershoek. Zometeen bij de KRO. De levensmiddelenindustrie wil het vertrouwen in ons voedsel herstellen na het gerommel met paardenvlees. Maar nu eerst het nos journaal met Dorald Megens.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 vanuit de helikopter hebben wij totaal geen sporen aangetroffen dat er iemand zou zijn weggerend of weggelopen. En we, maar wat wel interessant is, we hebben wel sporen aangetroffen en ook aanwijzingen dat die meneer die dat verteld heeft, dat is een 32-jarige meneer uit Utrecht, dat hij mogelijk zelf achter het stuur heeft gezeten. En deze meneer heeft, zoals we dat nu kunnen onderzoeken, uh, geen geldigheidbewijs. Dus we houden er gewoon rekening mee uh, dat hij uh, eigenlijk een beetje een onzin heeft opgehangen. Bij het ongeluk op de A27 reden drie auto's op elkaar. Eén betrokkenen raakte ernstig gewond en de weg was uren dicht. De Belastingdienst pandt een rechtszaak aan tegen een groep van 150 tot 200 mogelijke zwartspaarders. Ze weigeren informatie te geven aan de Belastingdienst. De fiscus heeft van de Belgische Belastingdienst gegevens gekregen van Nederlandse belastingplichtigen met een bankrekening bij de KB Lux Bank. Volgens de Belastingdienst hebben veel spaarders inmiddels informatie gegeven, maar is er een groep hardnekkige weigeraars en die moeten deze maand voor de rechter komen.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 Bij elk bezoek van welke internationale leider dan ook wordt er wel gedemonstreerd. En over die wet zelf zei hij dat hij uh, homoseksualiteit niet verbiedt. Maar uh, kinderen moet beschermen tegen wat ze hier homopropaganda noemen. Maar van het protest zal Poetin zich niet veel aantrekken als hij er al iets van te zien krijgt. Naar verwachting besluit het Russische parlement in juni definitief over een omstreden anti-homowet. Poetin is in Nederland in het kader van het vriendschapsjaar Nederland-Rusland. In de kanaal in China zijn de afgelopen week honderden dode vissen gevonden. Die vissen werden in de omgeving van Shanghai ontdekt op zo'n 100 kilometer van de plek waar vorige maand nog duizenden dode varkens uit het water zijn gehaald. Vele inwoners van Shanghai maken zich zorgen over de waterkwaliteit, maar volgens de Chinese autoriteiten is het water niet vervuild. De vissen zouden zijn geëlektrocuteerd door vissers. Dan is weer nog. Eerst wat zon, later meer bewolking... en vanavond in het Zuidoosten wat regen. Het wordt 6 tot 11 graden bij een koude oostwind. Morgen, woensdag en donderdag overal regen. Het wordt 8 tot 12 graden. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Kees Kwaks. Op de A9 vanaf Amstelveen naar Diemen staat... 4 kilometer het met Holendrecht. Het heeft te maken met een ongeluk daar. De rechterrijstok is dicht... En een staartje van de ochtend nog op de aan 50 Arnhem richting Os. Maar knopen Valburg 4 kilometer. En wij gaan zo verder met Caro. Goedemorgen, Nederland. Blijf luisteren.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 Wouter Körpershoek. Fraude met vlees moet hard worden aangepakt. Dat vindt de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie. Pen en papier maken definitief plaats voor de iPad op 10 basisscholen. De afgelopen jaren veranderde de Nederlandse eetcultuur behoorlijk. We eten meer en bewegen minder. Daardoor worden nogal wat mensen dikker. En het ochtendtumeur van Hans Beum. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Om het vertrouwen van Nederlanders in de levensmiddelen te herstellen... moeten er hardere sancties komen tegen producenten... die die regels aan hun laars lappen. En dat zegt Filip den Oude van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie. En Hij is in onze studio. Welkom, meneer den Oude. Goedemorgen. Uh, u maakt zich grote zorgen. N zorgen is een, uh, is een uh, groot woord. Kijk, er zijn de laatste weken uh, wat uh, items in het nieuws geweest... waar we gebleken dat mensen iets geleverd hadden... Uh, wat er niet helemaal de bedoeling was. Maar ja, wat? Is dus dat vinden... gewoon vlezing wat er niet, uh, nou, ja. wat er niet uh, wa in orde. Waar het om gaat, uh, wat erop staat, moet erin zitten. En hier hebben een aantal mensen moedwillig de kluit belazerd. Er is zijn het... gewoon strafrechtelijke overtredingen begaan. En wij vinden dat uh, dat hard gestraft moet worden. Boeven de keten uit. Wat denkt u op het moment dat er zo'n bericht de eten in wordt geslingerd? Paardenvlees in plaats van rundvlees? Dan denken wij twee dingen. Uh, punt 1, eerst goed uitzoeken wat er aan de hand is. Dat hebben wij ook gedaan. We hebben ook al onze leden opgeroepen om nog eens even extra te checken... of zij wel nog na konden gaan wat er in hun producten zat... en hoe groot het probleem is. Ja, dat begrijp maar. Hoe boos het, bent u op zo'n moment? Want het schaamt uh, gelijk het ja, vertrouwen in het, alles. Het, het, nou, het beschaamt vooral het vertrouwen in... Die 95 tot bijna 100 procent van de fabrikanten waar helemaal niets mis is. En dat zijn natuurlijk een. Uh, nou, dit is een, uh, een aantal uitzonderingen die voor heel veel fabrikanten, maar natuurlijk ook voor de consument, uh, ja, uh, de voedselketen in een, in een kwaad daglicht stellen. En... Want vertrouwen is alles. Als er geen vertrouwen is, dan. Dan houdt het een beetje op. Ja, uh, wij hebben we hebben nieuw, een nieuwe variant op het oude gezegde bedacht: uh, uh, reputatie komt te voet en gaat met paardenvlees. En daar zijn we ons ook erg van bewust. Uh, en uh, nogmaals, uh, wij moeten nu goed uitzoeken hoe we de risicomomenten, de momenten waarop mensen echt kunnen frauderen. Want als jij iets, als jij de zaak wil bedonderen, dan zoek je ook een moment op waarop je iets kan maskeren, zodat iemand anders er niet achter komt. Uh, hoe we die kunnen vermijden. Is daar nu echt niet eerder al achter te komen. Moet er op een gegeven moment iemand een beetje lek... of toevallig een onderzoek zijn voordat dan iets naar buiten komt? Nou, dat zijn we nu aan het uitzoeken. Uh, uh, we zullen wat, nog wat meer accenten, uh, andere accenten moeten leggen... in hoe wij in de keten terugkijken en, en naar de vorige schakel kijken. Hè. Dus hoe kijkt een fabrikant aan naar zijn leveranciers? We hebben in de laatste twintig jaar natuurlijk enorme stappen gemaakt... op het gebied van voedselveiligheid... die op een zeer groot, uh, hoger niveau is gekomen. Het gaat bijvoorbeeld ook niet om traceerbaarheid. wat wij aan de ene kant bemoedigend vonden... van deze zaak was, toen, we, toen het aan de orde kwam... wisten we ook binnen 24 uur waar die partijen vandaan kwamen... hoe ze door Europa hadden gereisd... Ja, maar dan, hebben, ja, maar dan, dan is het gezeten. al wel te laat. Dan zit dat paardenvlees er al in. Helemaal met u eens. Hoe voorkom je, met andere woorden... dat ergens een producent iets doet wat niet mag... in een veel eerder stadium dan... Dat je vervolgens zegt, oké, okay, als iemand het gedaan heeft... Ja, dan weten we het ook zelf wie nou, het was. Dat is wat we nu uh, op dit moment aan het uitzoeken zijn. Hè, dat wij we toch wel even de keten weer goed analyseren. Zoals ik net al zei, de risicomomenten opzoeken. Er bestaat, de staatssecretaris Dijksma heeft een taskforce voedselvertrouwen in het leven geroepen. In dat kader zijn we aan het terugkijken in de keten. Om te kijken waar zijn die momenten. Wat voor maatregelen we kunnen we nemen om daar op een efficiënte manier... ervoor te zorgen dat we in de gaten hebben dat uh, uh, iets wat is... Wat lijkt te zijn, ook daadwerkelijk zo is. Dat het product integer blijft tot en met de consument. Maar hoe ver kunt u gaan? Als iemand heeft gesjoemeld, uh, ja, dan is iedereen boos en verdrietig. Maar wat kun je concreet doen? Alles afpakken, verschrikkelijk hard straffen. Hoe ver? Hoe ver? Nou, bij iedereen waar een dergelijke overtreding wordt geconstateerd, ja, wat onze gaat, gaat het bedrijf dicht. Dicht? Dus één dicht. fout maken en. Een grote fout maken, uh, dicht. En verwacht u dat u dan in plaats van 95% goede producten naar 99% te kunnen gaan? Ja, wij streven naar 100% natuurlijk. Garanderen dat er uh, nooit iets fout gaat uh, is een beetje onzinnig. Er zijn mensen mee gemoeid op allerlei manieren. Bij het, uh, maar de consument terecht uh, verdient het allerhoogste vertrouwen in ons voedsel. En dat mogen wij niet beschamen als uh, voedingsmiddelenproducenten. Aan de andere kant, we hebben vorige week ING gezien. Met die, uh, nou ja, die storiek het uh, internetbankieren uh, moeten we ook wellicht niet wat eerlijker zijn aan consumenten... en te zeggen, we kunnen het gewoon niet allemaal controleren... we kunnen het niet allemaal zien. En ja, heeft een consument er uiteindelijk niet meer aan... dan wellicht wat holle woorden die uh, roepen, het is allemaal heel erg. U, u hoort mij ook het woord garanderen, ook niet, uh, ook niet uh, roepen. Uh, dingen kunnen fout gaan. Er zijn risico's, overal waar mensen iets produceren... waar verhandeld en gehandeld wordt... Maar natuurlijk is wel de dure plicht aan de keten om ervoor te zorgen dat die risico's zo klein mogelijk worden gehouden. En we zijn hier tegen risico's aangelopen waarvan we denken dat die toch kleiner gemaakt moeten worden. En dan hebben we het in Nederland voor elkaar, maar dan gaat het in België fout of in Roemenië of... Nou, hier wordt natuurlijk ook in Europees verband... en met Europese collega's uh, over gesproken. Uh, Nederland, uh, wij zijn een, een internationaal handelsland in de voedselketen. We zijn zelfs een zeer grote handelaar. Wij verdienen heel veel geld aan de export van voedingsmiddelen. Dus het is voor ons ook van groot belang... dat er in die ketens maatregelen worden genomen... waardoor ook de producten die wij exporteren integer blijven. En dat betekent ook de andere kant uit... waar wij producten afnemen, dat we even heel serieus moeten kijken... Uh, van wie en hoe. U wilt naming and shaming. Een Engelse uitdrukking voor wat? Uh, <laughs> ja, eigenlijk uh, iemand uh, publiekelijk te schande maken. Hè? Dat, uh, aan de schandpaal zetten maar, is een goed nu, Nederlands gezegde. Hoe moeten we dat Nee, ja, maar dat is niet het enige. Wij, wij vinden ook dat als er dit soort overtredingen worden geconstateerd... de autoriteiten de middelen moeten hebben... om een bedrijf inderdaad stil te kunnen zetten. En dat zal u verbazen, maar dat is niet in alle gevallen mogelijk. Waarom niet? Ja, dat ligt in de wetgeving waarbij de overtreder in de eerder in personen dan in rechtspersonen worden gezien. En er dan tegen de rechtspersoon niet dergelijke harde maatregelen kunnen worden genomen. Stel, ik ben een vleeshandelaar in Nederland. En mijn collega's of het bedrijf waarmee ik handel in Roemenië hebben de fouten gemaakt. Ik wist echt van niks, maar ik word vervolgens in de haast van het beschuldigen aan de schandpaal genageld. Of erger nog, mijn bedrijf moet uiteindelijk doen. Nou, u bent in dat geval het slachtoffer van fraude. Want zo is het tenslotte ook, hè? Ja, maar in de haast van het nemen en shamen... Uh, kunnen dan uh, slachtoffers gaan vallen. Nemen en shamen vereist ook zorgvuldigheid. Dus daarom zei ik net, eerst kijken wat er aan de hand is... dan pas kijken welke maatregelen je kan nemen... en niet over jezelf struikelen. Maar als we eenmaal weten wat er aan de hand is... als we weten waar de overtreding... Is gemaakt. Dan verwachten we van Nederlandse en Europese autoriteiten dat er hard ingegrepen kan worden in de keten en dat deze spelers uh, uit de keten gaan. Het vereist ook van de ketenspelers, dus van fabrikanten, van supermarkten, van handelaren, dat ze kritischer omgaan met uh, informatie die ze hebben over hun leveranciers en die leveranciers ook heel goed tegen het licht halen. Zoekt u zelf wel eens contact met zo'n bedrijf dat gesjoemeld heeft. Gewoon uit boosheid. Hè? U als levensmiddelenindustrie van jongen. Je weet niet wat je ons allemaal aandoet. Uh, dat is uh, een tussenfabrikanten. Uh, maar ik denk wel, u heeft wel gelijk, dat we... Hoezo elkaar... tussenfabrikanten? Ik gebruik het product als consument. Uh, dat gebruikt u. Dus, dus de fabrikant of, of de leverancier die afneemt... die zijn voorgaande schakel moet aanspreken. En ik ben het met u eens, we moeten hard aanspreken. En als u als collega's dat allemaal onderling doet... Dat gebeurt op dit moment waarschijnlijk veel te weinig. En ook niet alleen de autoriteiten moeten kunnen ingrijpen. Ik denk dat wij ook veel kritischer moeten kijken uh, naar partijen in de keten. Uh, en zorgen dat die niet meer kunnen handelen. Helder. Filip den Oude van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie. Industrie. Dank u wel. Graag. En wij eten nog even verder.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 Wat eten wij Nederlanders en waarom? Verslaggever Jet Mok dook een supermarkt in op zoek naar de Nederlandse eetcultuur. Mag ik vragen wat u in uw mandje heeft? Van orangina en appelsientje tot aan uh, karnemelk, yoghurt, brood en vleeswaren en eieren. En helemaal niks uit een potje of uit een pakje? Nee, ik probeer zo weinig mogelijk uit een potje of een pakje te koken. Ja. Ik ben Martijn Katan. ik ben gepensioneerd hoogleraar voedingsleer bij de VU. En ik doe onderzoek naar voeding en gezondheid... vooral naar voeding en harde vaatziekten en voeding en overgewicht. Als we nu kijken naar het eetpatroon van Nederlanders anno 2013... hoe is dat dan veranderd in de afgelopen halve eeuw? Uh, we eten meer en bewegen minder. Daardoor worden nogal wat mensen dikker, hoewel het in Nederland nog meevalt. Misschien wel omdat wij zoveel fietsen, dat, uh, dat weet je niet. Um, we eten voor een deel uh, gezonder, we eten minder zout. Dan 50 jaar geleden? We eten minder zout dan 50 jaar geleden, uh, ook omdat we nu koelkasten hebben... en dus geen geconserveerde groenten meer hoeven te, te eten. We eten gezondere soorten vet... Um, we eten wel heel veel meer uh, lekkere dingen, snoep en chocola en ijs. En uh, een hele belangrijke trend, uh, we drinken veel meer alcohol. We staan nu in een supermarkt in de Randstad en iets wat mij hier heel erg opvalt zijn de kant-en-klaarmaaltijden. De potjes pastasaus, de zakjes jus. Ik kan me toch niet herinneren dat ik dat vroeger bij mijn oma ook kreeg. Wat is er dan veranderd? Nou, dat is omdat een, een dag nog steeds maar 24 uur telt... terwijl er ontzettend veel dingen bijkomen om te doen... Uh, werk, uh, kinderen, uh, tv, uh, Facebook. Uh, er is overal wat te beleven. En waar ga je het dan be op beknibbelen? Dat is op eten en slapen. Dus mensen gaan eten terwijl ze in de auto rijden. Ze gaan minder slapen om maar al die andere dingen te kunnen doen. En ze besteden dus ook steeds minder tijd aan het klaarmaken van dat eten. En is dat erg? Is een kant-en-klaar maaltijd ongezonder dan een versgemaakte maaltijd? Dat maakt niet zoveel uit. Die sausje die potje is natuurlijk meer gemiddeld. Wat mensen lekker vinden. En daar zitten een paar hulpstofjes in. In, maar dat loopt wel los. We kunnen er eens een paar bekijken. Zullen we dat eens even doen? Even kijken. pakken de onderste. Hier. Ingrediënten. Tomaten, tomatenpuree, uh, gedroogde uien, een beetje zout, knoflook, aroma's en uh, citroensap. Dan heb je het wel gehad. Valt eigenlijk wel mee wat er allemaal extra in zit? Ja, nou, ik zou het niet lekker vinden, maar... Uh, wat betreft samenstelling is het heel simpel ongeveer wat je zelf zou maken. En als we er dan nog eens een andere bij pakken. Even kijken, hier zo zit ook uh, vlees in. Rundvlees hopen we dan maar. Ja, dat staat erop, dus dat moet erin zitten. Dat zeiden ze van die kant-en-klare lasagne natuurlijk ook. Oké, okay, de ingrediënten die zitten vaak goed verstopt, dus dan moet je eventjes zoeken. Uh, tomaten, water, rundvlees, uh, tomatenpuree, uh, tomatenpulp... Uh, Uien, worteltjes, olijfolie, zout, natuurlijke aroma's, eh, celerie, kruiden en specerijen. Nog steeds een beetje vaag, hè? kruiden, aroma's. Wat zit er nou eigenlijk in, vraag ik me dan af. Ja, welke aromas ze daarin stoppen, maar daar krijg je echt niks van. De, de, uh, kijk, als je praat over gezondheid, dan zijn toevoegingen... ook E-nummers waar ontzettend veel stampen voor worden gemaakt... Uh, die zijn voor de gezondheid van geen belang. Die zijn allemaal goed onderzocht en daar krijg je niks van. Maar wat is dan het verschil tussen vers en een potje? In mijn mandje hier heb ik worteltjes, ik heb wat tomaten... Ik heb, een, ik heb een courgette, een zakje ui en wat knoflook... de ingrediënten van een, van een pasta saus Is dat dan gezonder dan wat er uit zo'n potje komt... of is het alleen maar wat duurder? Nou, er zitten natuurlijk een hoop dingen in pakjes en zakjes... die niet zo gezond voor je zijn. Uh, chips, die ga je niet zelf maken. En uh, allerlei snoep en, en, en lekkers en uh, dingen met veel suiker en zo... Hè, in, in, in zakjes en pakjes, uh, die maak je zelf ook niet vers... Maar als je zegt, ik ga nou uh, pasta saus maken en ik maak het zelf van dezelfde spullen als die fabrikant. Dan is wat die fabrikant maakt natuurlijk goedkoper. Want die, die doet het automatisch in een enorme fabriek. En dat is sneller klaar. Uh, het is misschien minder lekker, dat moet je zelf uitmaken. Maar voor de gezondheid maakt dat niet zoveel uit. Nou, dan gaan we nu afrekenen. Dan gaan we eens even kijken of de kant-en-klare pasta saus. Iets meer dan een halve liter. Inderdaad goedkoper is dan de worteltjes, de tomaten, de uien, de knoflook, de courgette en de paprika. 7,45 euro alsjeblieft. 7,45 euro. De kant-en-klare pasta kostte 1,99 euro. En de verse ingrediënten... Daar was ik zo 5,50 euro aan kwijt. Bijna drie keer zoveel dus. En dan sta ik ook nog eens langer in de keuken om het klaar te maken. En veel gezonder, dat is het ook al niet. Beat. Well. Morgen in wat we niet weten van ons eten, kijken we naar de natuur. Die kan namelijk best nog wat gezonder.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 Zometeen de iPad verdrinkt definitief pen en papier op de basisscholen. Maar nu eerst het ochtendhumeur met Hans Beum. Er is een wereldwijde cyberaanval op banken aan de gang en die duurt nog steeds voort. Geen cyberaanval vanuit de ruimte, maar vanuit een organisatie die zichzelf cyberfighters of Isad-Din Al-Kassam noemt. Dat klinkt als een ideologische groep en die hoeft dus niet vanuit één land te opereren. Deze groep heeft aangegeven dat ze door zullen gaan met die cyberaanval... zolang het filmpje Innocence of Moslims op internet zichtbaar blijft. Eerst maar eens naar dat filmpje gekeken. Daar word je niet vrolijk van. Slecht acteerwerk... Raar studiogeluid middenin zogenaamd de woestijn, want de woestijn is een geschilderd doek... en het verhaal, de boodschap, komt, bij mij in ieder geval, ook niet over. Het is een amateuristisch filmpje dat je niet wilt uitzien. Zo slecht. Dus waarom maken mensen zich daar dan zo kwaad om? Als dat het argument is om banken plat te leggen... dan zijn er duizend en één argumenten om cyberaanvallen te gaan plegen. Het was in Nederland vooral de website van de ING-bank... zodat het betalingsverkeer van duizenden klanten stilkwam te liggen. Maar in Amerika liggen al maandenlang vele banken onder vuur... door dezelfde soort aanvallen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de aanval moeilijk te bestrijden... want die wordt ingezet op hetzelfde moment... door duizenden computers over de hele wereld. Dan raakt een website overbelast en valt de dienstverlening uit... Simpeler kan het niet. Als je er zelf geen zin in hebt om zo'n wereldwijde groep te benaderen... dan zijn die aanvallen ook te bestellen. Volgens hoogleraar informatica Chris Verhoef... van de Vrije Universiteit van Amsterdam... kun je voor pakweg 2 dollar per uur een aanval bestellen in Roemenië. Nou leggen ze banken plat. En dat is slecht, want dat dupeert iedereen. Maar je kan natuurlijk ook de uitslag van het Songfestival manipuleren. Of een vervelende buurman uit de lucht halen totdat hij dat te hoge hek weghaalt. De oplossing voor het probleem van cyberaanvallen ligt bij de computerwereld. Zij moeten zorgen dat hackers niet zoveel chaos kunnen creëren. Je kunt toch ook de griepvirussen niet kwalijk nemen dat ze er zijn? Daar moet je een tegengif voor vinden. Dus niet zeuren, banken, aan de slag om de belangen van jullie klanten te verdedigen. Tot zover Hans Beum. Morgen het ochtendhumeur van Martsmeet. Ja.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 Komt goed. Everything is going to be alright van de groep Babysitters Circus. De iPad dringt definitief door in het onderwijs als vervanger van pen en papier. Na de zomer beginnen tien basisscholen in Nederland als een zogenaamde Steve Jobs school. En dat is een idee van onder andere Maurice de Hond. Goedemorgen meneer de Hond. Goedemorgen. Zitten we hier op te wachten met z'n allen. De iPad in de klas. Ik denk wel de kinderen in ieder geval. Want dat doen ze thuis al ook in steeds grotere mate. En... Ook in het latere leven uh, krijgt ze steeds meer te maken met de digitale ontwikkelingen. Dus het is ook heel goed dat ze daar op school ook uh, in een intensieve manier mee te maken krijgen. Even voor de duidelijkheid. Kunnen we inmiddels alles al op die iPad in de klas? Nee ja, hoor, de, heel veel dingen rondom sociaal-emotionele ontwikkeling moet je ook absoluut niet via de iPad doen. Maar heel veel zaken kan je wel doen. En vooral... Het aspect van de individuele talentontwikkeling is heel belangrijk. Vakken die een docent niet eens kan geven, kan je via zo'n iPad doen. En kinderen kunnen zich in hun eigen snelheid ontwikkelen... en worden daar niet geremd door het gemiddelde van de groep of van de klas. Maar er staat iemand voor de klas. En in de klas zitten allemaal kinderen met een iPad en hun vingertje. En uh, zo wordt er gecommuniceerd die dag. Nee hoor, in ieder geval niet de hele dag. Maar het staat ook niet iemand voor de klas. Kinderen zijn alleen of in kleine groepjes met elkaar bezig... ...de dingen te doen die op dat moment relevant zijn of waar ze op dat moment interesse in hebben... ...en kunnen ze daarmee zich verder ontwikkelen. En het frontale klasmodel waarbij de docent alleen maar de kennis overdraagt... ...is iets wat eigenlijk vandaag de dag in steeds mindere mate van belang is. Ja, is dit een initiatief omdat we nu eenmaal met z'n allen met de tijd mee moeten gaan... ...of heeft het ook echt meer waarde? Ja, het is een hele grote meerwaarde. Uh, belangrijk ook is dat heel veel kinderen al heel veel kunnen... Uh, maar dat hebben ze niet op school geleerd, maar dat buiten. En wat ze dan buitenschool leren... Ja, daar wordt, een kind heeft mij een keer gezegd... Uh, mijn le leraar weet wel wat ik niet weet, maar niet wat ik wel weet. En wat hij wel weet is voor zijn toekomst vandaag de dag... Eigenlijk belangrijker dan de dingen waarvan school vindt dat ze het moeten weten. Een mooi voorbeeld waarvan veel mensen zich amper nog kunnen voorstellen begrijpen. Wijzen. Als ik aan een gemiddelde zaal vraag hoeveel letters, hoeveel procent van de letters die je schrijft, schrijf je nog met de hand? Dan krijg ik er gemiddeld uit 2%. procent. En de rest van de letters produceer je met een computer of op een andere manier technologisch. Dus dat hele mooie schoonschrijven wat nu nog geleerd wordt op de scholen door kinderen? Ja, dat is, in Amerika wordt op een groot deel van de scholen dat al niet gegeven, alleen nog maar blokletters. En het schoonschrijven is iets wat steeds minder van belang is. En ook ja, dan kan je beter bij wijze van spreken met tien vingers blind leren typen wat, wat op school eigenlijk niet standaard geleerd wordt. Bent u niet bang dat die kinderen eigenlijk veel meer verstand hebben van die iPad dan de leraar die voor de klas staat? Of nee, eigenlijk, eigenlijk niet meer voor de geen... klas staat? Ja, maar daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Uh, docenten moeten kunnen loslaten en vertrouwen ook in de ontwikkeling van kinderen. Het is niet zo dat de enige manier van overdracht van kennis en vaardigheden... er één is van een leraar die wat vertelt. Juist op digitaal terrein is er heel veel kennis al bij de kinderen aanwezig. En dan moet je als leerkracht bijvoorbeeld organiseren dat het onderling uitgewisseld wordt. Ik kwam een kind tegen die was bezig op school met een PowerPoint-presentatie over krokodillen. Het kindje was acht. Hoeveel heb je dat geleerd? Hoe wees je naar nou een ander kindje van tien... En zo leer je ook. Ik bedoel, leren hoeft niet per definitie te zijn. Alleen maar te horen wat een docent vertelt. En zeker op digitaal terrein weten gewoon docenten minder dan het gemiddelde leerling. Helder, Maurice de Hond. Dank u wel. Graag en, tot, en tot zover KRO. Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op onze website www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1, Jeroen Wilaert van de NTR. Wat gaan jullie doen? Wouter, ten eerste wat aardig om je weer eens op de radio te horen. Ik Dank vind je dat je daarmee door moet gaan. En ja. wij zitten uh, in uh, Ede, jouw, niet onbekend uit jouw opleidingsperiode. De christelijke hogeschool Ede. En uh, ja, we moeten het maar weer eens hebben over de president. Laat Poetin maar komen. Ik ga luisteren. Dit is Radio 1. Maar, maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De man die de politie waarschuwde dat er bij het ongeluk op de A27 een vrouw in paniek wegrende, heeft waarschijnlijk gelogen. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man vanochtend zelf het ongeluk heeft veroorzaakt. Vijf mensen raakten gewond, één ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Het evenement waarbij het Nederlandse volk koningin Beatrix kan bedanken... wordt in september gehouden in Rotterdam. Het evenement is in Ahoy. Joop van der Ende heeft dat bekendgemaakt. Thema van die bijeenkomst is Beatrix met hart en ziel. Omdat dit volgens het organiserend comité Beatrix symboliseert. De Belastingdienst spant een rechtszaak aan tegen 150 tot 200 mogelijke zwartspaarders. Ze weigeren informatie te geven aan de Belastingdienst. En de Fiscus heeft van de Belgische Belastingdienst gegevens gekregen... van Nederlandse belastingplichtigen met een bankrekening bij de KB Luxbank. Bank. En in een kanaal in China zijn afgelopen week honderden dode vissen gevonden. Die vissen werden in de omgeving van Shanghai ontdekt. Op zo'n 100 kilometer van de plek waar vorige maand nog duizenden dode varkens uit het water zijn gehaald. En dat zijn de hoofdpunten. Z Het is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaard. Goedemorgen. Wodka en oranjebitter, haring en caviar. Viering van de relatie Nederland-Rusland. Duurt al een paar eeuwen. Poetin met hart en ziel vanmiddag in de hermitage eh, met de koningin. En daarna in het Scheepvaartmuseum met premier Rutte. Wij vragen hier in de bus de gasten, we zijn vol van, vanochtend... wat Rutte misschien is tegen Poetin zou moeten zeggen. Maar u kunt uh, hem dat ook voorschrijven op 081121. Hints voor Rutte, om aan Poetin te zeggen. 081121, tweets naar Lijn1 Radio en uh, e-mailen naar lijn1-apenstaartje-ntr.nl Het Russisch volkslied, meegezongen door Marcel de Haas. We hebben het hier niet over het Wilhelmus. Hoe noemen ze dit in Moskou, meneer de Haas? Ik denk gewoon het volkslied. Het volkslied. Maar overigens zong ik de Sovjet-versie van Stalin in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat is voor details voor de liefhebbers. Ja, met een knipoog naar Poetin natuurlijk. Uh, we zitten hier in Ede omdat u, meneer de Haas, gastdocent bent geweest... aan uh, de journalistieke afdeling van Christelijke Hogeschool. U spreekt als luitenant-kolonel buitendienst. Vooral namens Klingendaal. Zeker, ja. Ik ben uh, Senior Research Associate bij Instituut Klingendaal. Ik heb er ook gewerkt als militair onderzoeker. En uh, publiceer vrij veel over Rusland. Ja. En over China en over de geopolitiek gaan we het zo meteen over hebben. Want al het kruidniersgedoe over het gas is wel belangrijk. Maar er zijn toch dingen van een hoger level, zal ik zeggen. Maar u spreekt zo goed Russisch. En dat wil ik toch ook eens met de luisteraars delen. Um, wat... Zou Rutte bijvoorbeeld in het Russisch kunnen zeggen... Um, om te beginnen met... fijn dat we zo'n leuke handelsrelatie hebben. Ik ga niet beweren dat mijn Russisch zo goed is... maar ik wil het wel even vertellen. Even proberen. Het mijn is waardeloos. Maar het uur, dat, gaat, dat kan ermee door. Nou, dan vertalen we die zin als volgt. Maar dat met die mensenrechten, dat deugt nog niet helemaal... Nufotaki, brave Chilaviek. Niet tak prikrasni. Nederland waarschuwt Rusland voor de laatste maal. Oekraïne, Trivog Razia pas net ras. En dan zegt Poetin. Da loi En wat, wat bedoelt hij dan? Weg met Nederland. Oh, oh, kijk, dat wordt leuk vanmiddag. Wil ik nou echt bij zijn. Um, maar. Even voor de duidelijkheid. Wat denkt u van het belang van deze ontmoeting? Het, het draait om de economie. Het draait om uh, gas en olie. Uh, kijk, en wij roepen natuurlijk mensenrechten. Hè. We zien dat er uh, steeds invallen worden gedaan bij non-governementele organisaties. Uh, er is een gigantische uh, sleep aan wetgeving sinds Poetin voor de derde termijn aan de macht. is. Dus hij wil de oppositie de kop indrukken. Allerlei wetgeving voor hoogverraad, voor uh, laster, uh, voor tegen demonstraties. Ja, je ziet echt de klok teruggaan naar Sovjet-Unie qua uh, repressie. Maar dat staat niet op de agenda vandaag. Maar even heel reëel zijn, zo zijn die Russen ook wel. Hard. Hard, maar je ziet dat het steeds harder wordt. Want Poetin voelt zich in het nauw gedreven door de... Politieke oppositie, die begint te groeien in zijn land. Verdeeldheid binnen de elite. Um, en daar geeft hij enerzijds natuurlijk die, die, die politieke oppositie de schuld van. Maar anderzijds ook het Westen. Want hij zegt, jullie, Amerika en het Westen, steunen die politieke oppositie. En vandaar dat je ook ziet dat de toon in de richting naar het buitenland veel harder wordt. Peter Blokhuis is hier uh, hoogleraar in, in de Christelijke Hogeschool, moet ik, moet ik het zo zeggen? Nou, noem het lector. Lector. Ja, nou dat is, dat is een, een mooie univers, eh, universitaire betiteling. Eh, wat voor chocola moeten de mensen hier, de, de jeugd, op dit eh, CHE ervan maken? Want het is eh, een heel ingewikkeld verhaal. Dat toch simpel is. Het is simpel, maar als je kijkt naar wat studenten ervan vinden... ik denk dat studenten in de eerste plaats geïnteresseerd zijn... in Rusland als land, zo van daar zou ik wel eens heen willen. Ik zou wel eens met Russen willen spreken. En dan is het heel interessant om te zien... dat steeds meer Russische studenten in het Westen komen studeren. Ook zelfs aan de Christelijke Hogeschool Ede. Waar zijn die uh, studenten uit Rusland in geïnteresseerd? Want wij kijken van West naar Oost, maar zij kijken van Oost naar West. Russische studenten zijn in heel veel geïnteresseerd. Ze hebben bepaalde beelden van het Westen. Ze zijn geïnteresseerd in wat er in Brussel gebeurt... En ze zijn geïnteresseerd in de manier waarop wij over hen denken. Zijn ze ook geïnteresseerd gewoon in bling-bling? In westerse welvaart? Uh, dat zijn ze zeker. Ze proberen natuurlijk onder andere door hier te studeren... een betere positie te verwerven in Rusland als ze terugkomen. Het stalen van de geest toch, nietwaar? Een... Uh, en de portemonnee? De portemonnee is belangrijk, ja. Ze moeten daar ook overleven. Johan Snel is docent hier aan de journalistieke afdeling. Journalistiek, ja. ja. Dit is even een, een hele leuke case om de nuances even voor te houden aan de jongens. Hoe, de, hoe er wordt bericht gege gegeven, zoals hier vanochtend al de hele, dag, hele tijd op Radio 1 gebeurt. Allerlei verschillende kanten. We hebben een tolk gehoord, we hebben Jaap de Hoop Scheffen gehoord. En nu zijn wij met lijn 1 hier. Heel goed. Hoe belangrijk is het dat Rusland uh, zo onder aandacht komt... Oh, dat is heel goed. Dat is een beetje verrassend zelfs. Want er kwam weinig los de laatste week. Maar de laatste dagen is er plotseling toch nog veel interessante berichtgeving losgekomen. En dit programma hoort er ook bij, denk ik. Daarom zeg ik, laat Poetin maar komen. Is goed voor de Ruslandkennis. Ja, zo werkt nieuws. Uh, dat weten studenten ook wel. Maar ik ben met Peter Blokhuis eens. Voor studenten telt er eigenlijk maar één ding, zelf naar Rusland gaan. He, dat nieuws, dat ontgaat je meestal als je mm. zo twintig bent. Ja, maar wat er ook wel afgelopen, afgelopen weken gebleken is met nieuws... ik denk maar aan paardenvlees en zo, dat zijn van die tijdelijke hypes. Maar dit is toch van een ander gehalte, toch nou, daarom zeg ik ook van een ander gehalte is als studenten zelf naar Rusland gaan. En dat proberen we ook te bevorderen. We gaan met sint Petersburg. We hebben diverse uithisselcontracten. En, uh, dus niet alleen studenten die hier komen, maar ook onze studenten die daar zitten. En dat vind ik oneindig veel belangrijker dan dat ze wel of niet het nieuws helemaal goed gevolgd hebben rond Poetin. Het gaat om uh, consistente, goede informatie. Nou, die komt al binnen van Anton hier. Poetin houdt niet van poessies en homo's, maar kruipt wel graag in het achterwerk van Assad. Nou, die komt aan. Uh, er is een beller. Johan. Poetin is een geweldige vent. Wat zegt u? Johan, jij vindt Poetin een geweldige vent? Uh, nou, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik hoef niet het bekoffie te hebben thuis. Alleen, ik denk wel dat dat een man is, een president waar Nederland rekening mee te houden heeft. En als ik even op de site kijk van uh, lijn 1, dan wordt dus, uh, de vraag uh, opgeworpen hoe met Rusland om te gaan, hoe de verhoudingen... Tussen Nederland en Rusland en of China. of wat, Waar of, Nederland partij voor moet kiezen. Of wat Rutte moet zeggen tegen Poetin? Was de vraag hier uit de bus. Wat denk u? Oké. Okay. Nou, ik denk dat uh, een klein land als Nederland toch een beetje moet uitkijken met te veel moraalridders eruit hangen. Zeker tegen een groot land als, uh, als Rusland. En ook nog een groot land dat producten levert als olie en gas. Waar wij veel, uh, veel baat bij hebben. En misschien is kritiek mogelijk, maar ik zou dat dan uh, stilletjes doen, op zachte toon? Maar uh, om toch nog even op uh, uw site terug te komen... Ja. Ik denk dat uh, Nederland vooral moet vertrouwen... om maar als een uh, bekend Nederlands filosoof uh, te citeren... en zeker Johan Cruijff... dat Nederland vooral moet vertrouwen op eigen kracht. En ik vind het daarom onverstandig dat Nederland zoveel bezuinigd heeft... op defensie en daarmee doorgaat. Want landen die ons niet zo gunstig gezind zijn in het Westen... Ik bedoel, landen die dus het Westen niet gunstig gezind zijn... zoals bijvoorbeeld Rusland of China... die bewapenen zeer... En de NAVO, en ook Nederland, die ontwapenen zeer. Ja, om het dan nog maar even op, op door te gaan op Kruif. Ze lopen er zo doorheen. Precies, dus zorg voor je eigen defensie. Nederland kan wel op de NAVO vertrouwen, maar als Nederland en de NAVO blijven ontwapenen... Ja, dan kun je weinig terugvallen. Dus ik zou weinig moraliseren naar dat soort grote landen... en ik zou op eigen kracht vertrouwen, en dat doe je door je defensie. ...uitgaven op peil te houden en daar niet zo enorm drastisch op te bezuinigen... ...zoals Nederland de laatste jaren gedaan heeft. Dat is het punt gemaakt. Johan, dank je wel voor het bellen. Marcel de Haas, wat vindt u van deze voetbaltechnische opmerkingen... ...die toch ook van een grote defensief belang zijn? Ja, nou dat klinkt mij natuurlijk als uh, muziek in de oren, als luitenant kolonel uh, buitendienst. Uh, Laat mevrouw Hens Plasgaard het ook maar beluisteren dan. Uh, ja, maar uiteindelijk gaat zij er niet over, want het uh, defensie- en veiligheidsbeleid van Nederland, dat wordt bepaald door de centen en de economische crisis, niet door de veiligheidsuitdagingen waar wij voor staan. He, dus ik ben het helemaal met deze, uh, meneer eens, dat er veel te veel bezuinigd wordt uh, op defensie. Wat wij in Afghanistan hebben gedaan, kunnen we al niet meer. Wij, wij gaan nu op uh, de bracket zitten van België en Luxemburg. Terwijl wij toen met Amerika en Engeland voorop liepen en high-tech operaties konden uitvoeren. Maar dat kan noem, niet meer. Dat noemt ook een goed voorbeeld, want de, de Russen zijn ook een stuk gelopen op Afghanistan. Dus laten we het eens dus even hebben over de, de militaire kracht aan de andere kant. Ja. Oké, okay, nou daar valt uh, wat over te zeggen. Uh, de Russen die uh, krijgen tot 2020, uh, 2020 600 miljard euro aan nieuwe bewapening. Nou ben ik niet uh, tot die categorie waar deze meneer het ook over heeft van kijk eens hoe de Russen zich bewapenen in China. China is inderdaad gigantisch aan het bewapenen, maar dat zullen we het zo nog eens over hebben. Rusland heeft heel veel oud materiaal. Dat moet vervangen worden. Uh, en dat zijn ze nu aan het doen. En ze hebben natuurlijk dat geld van olie en gas. Dus er wordt gigantisch veel materiaal uh, uh, aangekocht. Uh, Door, uh, dat... van, wie, van wie kopen ze dat? Nou, tot voor kort zou dat heel veel in het Westen worden gekocht. Uh, de Franse Mistral, dat is een amfibisch landingsschip. Uh, panzervoertuigen uit Italië. Een Battlefield uh, Management System uit uh, uh, Duitsland. Goede handel. Goede handel. Maar dat was onder de vorige minister van Defensie, Serdjukov. Maar u weet hoe het gaat in Rusland als iemand niet bevalt. In dit geval de generaals, die vonden dat er veel te veel officieren aan uit werden gestuurd. Siberië. En uh, het militair industrieel complex, wat zei van... maar wij willen die spullen maken en dat geld moet niet naar het buitenland gaan. Kortom, de man is met het zoveelste corruptieschandaal geloosd. En nu zie je dat uh, de nieuwe minister van Defensie, Shoigu zegt van nee, wij gaan die spullen zelf maken. Maar het militair industrieel complex in Rusland is zeer corrupt... Uh, alleen, dat is de elite die zichzelf in stand houdt... zoals we dat elders natuurlijk op andere vlakken ook zien. Dat is helder. Ronald aan de telefoon met een adviesje voor onze premier. Vertel, Ronald. Ja, één adviesje ook aan degene hier die spreekt... Die, uh, dat we wat meer moeten bewapenen. Ik zie de Chinezen niet aankomen hier. En ik zie de Russen ook niet meer aankomen. Dus uh, niet uh, geld steken in wapens. Maar ik had het even over wat uh, Rutte tegen uh, Poetin zou moeten zeggen... ...is dat wij eh, hele goede eh, eh, zakelijke banden hebben, zeg maar. Dus we zijn in feite zakelijk vrienden. En als we zakelijk vrienden zijn, dan gaat het zakelijk belang voor. Maar hij moet aan Poetin zeggen... ...ik zou graag hele goede vrienden met jou willen worden... Maar dan moeten we ook dat menselijk belang gaan uh, benadrukken. De vrijheid uh, de, van democratie, uh, uh, vrijheid van mensen, uh, de mensenrechten en dergelijke. En dan zou hij daar toch uh, mee een punt kunnen maken. Dat we zeggen: Nou, uh, even goede vrienden, zakelijk prima. Zakelijke, uh, zakelijke vrienden, daar gaan zakelijke belangen voor. Maar echte vrienden, daar gaan ook menselijke belangen voor. Daar moet je. Uh, Rutte, als hij het kan, moet hij dat zo overbrengen, zou ik zeggen. Punt gemaakt, Ronald. dankjewel. Als vrienden onder elkaar moet je elkaar wat kunnen vertellen. Gert-Jan, die heeft ook nog een leuke voor Rutte. Ja, ik had zoiets van... je moet natuurlijk beladen onderwerpen als mensenrechten zeker aan de man brengen. Maar misschien zou je het jolig kunnen afsluiten... door aan uh, Poetin ineens te vragen... wat hij toch iedere keer met die vliegtuigen boven ons land doet. Ja, misschien weet Marcel de Haas daar iets van... wat voor vliegtuigen dat zijn... Ja, daar weet ik ook nog wel van, want ik heb bijvoorbeeld ook nog acht jaar bij de luchtmacht gezeten. Kijk aan. Uh, dat zijn Russische bommenwerpers, waar dus in oorlogstijd kernwapens onder kunnen hangen. Uh, eigenlijk eens in de drie, vier maanden, of misschien nog wel frequenter, komen die in de buurt van onder andere Nederland of Engeland of Duitsland. In ieder geval ons gebied van verantwoordelijkheid boven de Noordzee. Nou, waarom uh, doen ze dat? Dat kan eigenlijk op twee manieren. Uh, militair operationeel gezien. Wij hebben de zogenaamde Quick Reaction Alert. Dat zijn twee F-16's die altijd klaarstaan... om dit soort uh, vliegtuigen op te vangen. Doen die het nog wel, die F-16's? Ja, maar het moet niet al te lang meer duren... en dan uh, vallen alle F-16's uit de lucht... omdat uh, dit, uh, deze regering maar geen besluit neemt over een opvolger. Inderdaad, maar dan hebben we weer een ander onderwerp. Uh, maar in ieder geval, uh, als je dat een paar keer gedaan hebt... dan weet je hoeveel seconden het duurt voordat die F-16's bij je zijn. Dus dat is het niet. Waar gaat het wel om... En daar hebben we het vandaag ook over, over het machtsdenken van meneer Poetin. En die heeft al in 2007 gezegd: van wij gaan nu onze bommenwerpers laten opstijgen in alle richtingen van het Westen. Uh, om te laten zien dat wij terug zijn als grootheid, als grootmacht in de internationale arena. Het gaat dus om militair machtsdenken om te laten zien: van kijk eens, wij vliegen hier naar Amerika, naar Japan, naar Europa toe. Wij zijn er militair. Ik hoor al enig tromgeroffel uit het oosten. Maar uh, gaat Rutte tegen Poetin zeggen van... dit uh, staan wij niet langer toe? Nou kijk, Nederland vliegt is... vliegt maar... maar tot Hannover, maar niet verder. Rutte die kan zoveel zeggen en Poetin zal een uh, leuke glimlach trekken. En dat is het dan. Dat maakt totaal geen indruk. Overigens heeft uh, uh, Angela Merkel gisteren... Uh, ook zeer veel kritiek geuit op Rusland vanwege die mensenrechtenschendingen, vanwege die invallen bij non governementele organisaties. Nou, als Merkel dat zegt, met Duitsland als grote mm -hmm. Europese uh, en zware economische mogelijkheid, komt dat natuurlijk toch wat harder aan dan Nederland. Nou ja, Poetin komt dus bewapend bij Rutte. Want Merkel is, heeft hem al de, uh, dit allemaal duidelijk gemaakt. Dus Rutte zou inderdaad, gelet op de vriendschapsrelatie, waar Ronald het over heeft, ook niet te hoog van de toren moeten blazen. Want Merkel heeft het werk al gedaan. Ja, en eigenlijk vind ik, je, kan dat, je moet dat veel breder trekken. We moeten dat als uh, Europese Unie in zijn geheel doen. Dan maakt het indruk, als je dat met 27 mm -hmm. of 28 landen doet... maar niet alleen een wat kleinere staat als Nederland... die alleen voor de Russen qua olie- en gasbelangen... Uh, interessant is en als grote investeerder. Maar dit soort uitspraken maakt geen indruk. Remius Soutendijk zit hier de hele tijd al. Een soort Mick Jagger die hier uh, uh, uh, journalistiek loopt, zou ik maar zeggen. Met, met van, het, van, het, van het lekkere jaren zestig haar. Uh, ja, over de jaren zestig gesproken, ben je ook opstandig? Uh, en als je dit allemaal hoort, Poetin komt? Nou, je kan zeggen, van, er is verandering nodig. Want de situatie wat mensenrechten betreft is niet best. Vorige week zijn er weer invallen geweest. Bij bijvoorbeeld uh, Amnesty, het Rode Kruis in Moskou. Maar je kan demonstreren wat je wil. En je kan leuk in Amsterdam op je pleinen in je regenboogpakje gaan rondlopen. Maar Poetin trekt zich er echt niks van aan. Want je kan demonstreren wat je wil. Maar zolang jij je verwarming aan laat staan... en wij het olie en gas uit Rusland maar afnemen... mag je van hem een beetje rondspringen. Want dat boeit hem niks. Zolang hebt, hij maar verkoopt. Het enige wat hier geïnteresseerd is, is de statistieken. Jij, hebt, jij weet daar ook van, hè? Wat er bijvoorbeeld in Alkmaar allemaal aan gas omgaat. Ja. In uh, Alkmaar is een grote gasopslag... Die wordt nu gebouwd, maar uh, Gazprom die werkt daar aan mee. Maar er uh, zit dan wel weer aan vast dat ze een belang van 45% krijgen in die opslag. Uh, een ander Russisch olie- en gasbedrijf, volgens mij heet het SUNY of zo. Die zijn in de botlek gaan ze een nieuwe gasterminal bouwen. 800 miljoen kub. En nu al bijna de helft van al het olie- en gas... wat in de Rotterdamse haven aankomt, komt al uit Rusland. Dus je moet je heel goed realiseren dat we al heel erg afhankelijk zijn eigenlijk. We kunnen dat niet zomaar opvangen... en te denken van nou, we die windmolens wat harder ja. laten draaien. Want we zijn te afhankelijk om eigenlijk wat te kunnen zeggen ervan. Genoeg dus voor Poetin om een beetje zijn schouders op te halen over protesten. Er is een boze, anonieme reactie bij Lijn 1 binnengekomen. Ik ben geboren in Oost-Europa, ik weet waar ik over praat. Wat een onbekwaam gezwets op Radio 1. Poetin is een moordenaar, voormalig hoofd van de KGB. Daar moet je de nadruk op leggen. Marcel de Haas, dat is tromgeroffel tegen het oosten. Boze reactie. Uh, Poetin is geen voormalig uh, directeur van de KGB. Hij is uh, uh, luitenant kolonel bij de KGB geweest. En is hij een moordenaar? Moordenaar... Uh, nou, als we bijvoorbeeld kijken naar de conflicten in Tsjetjenië... Uh, hoe is Poetin in feite aan de macht gekomen... hoewel daar nog steeds een, een, een, een, ja, een scherm van onduidelijkheid over is. In 1999 was hij premier... Um, uh, toen zijn er een aantal bomontploffingen geweest in Russische steden... waarvan gezegd werd natuurlijk dat zijn die Tsjetjenen die dat doen... Provocateurs. Ja, later is, zijn er dus allerlei banden ge, gelegd met de FSB, de opvolger van de KGB. Dus is sterke verdenking dat dit uit de hoek van de Russische inlichtingdienst komt. Dus misschien in opdracht van Poetin. Maar in ieder geval, naar aanleiding van die bomaanslagen in die Russische steden van september 1999, heeft uh, Poetin en Yeltsin, maar die was natuurlijk al aan het terugtreden toen, opdracht gegeven tot een nieuw offensief tegen Tsjetsjenië, de Tweede Tsjetsjeniëse Oorlog. En op grond daarvan is hij gekozen als president in 2000. Dus in die zin kan je zeggen uh, dat hij in ieder geval wat Tsjetjeni betreft... dat is een zeer vuile oorlog geweest. Uh, en nog, alleen nu hebben ze een, een, een marionet uh, neergezet... Uh, Ramzan Kadirov, zoon van de krijgsgeer, die zelf is opgeblazen. En deze man gaat zeer rustigloos de keer. Uh, allerlei kielers van 15 tot 55 worden gewoon uit het dorp gehaald... en komen nooit meer terug. De Russen hebben het in feite uitbesteden. De Russische toestanden. Nou, dat is natuurlijk vrij ernstig. Dus in die zin kan je zeggen... we weten nooit zeker of Poetin die oorlog begonnen is... maar er is sterke aanwijzing van wel dat hij bloed aanzonnette. In ieder geval heeft hij daar jarenlang zijn troepen... en nu laat hij dat Ramzan kan of doen... zijn gang laten gaan. Ja, hij heeft ze gewassen, denk ik. Die bebloede handen. Als hij de koningin straks de hand schudt in de hermitage... Eh, we moeten het toch weer wat globaler trekken. Want u heeft een heel interessant artikel geschreven... over de relatie tussen China en Rusland. Mm -hmm. Die ging van oudsher uh, over diplomatie, over defensie en veiligheid... maar ook over de afhankelijkheid van China. En daar ja. is een enorme kanteling aan de gang... die weer consequenties heeft voor de verhouding van Poetin met het hele Westen. Precies. Uh, kijk, enerzijds is het uh, <coughs> mondiale plaatje dat Europa steeds minder van belang wordt... He, wij vechten elkaar dood met allerlei economische problemen. Uh, wij bezuinigen sterk op defensie, wat hoor eerder genoemd is. Amerika is niet meer zo geïnteresseerd in ons. Uh, ook vanwege die defensiebezuiniging. Die zeggen van, uh, nou, uh, ga het maar zelf eens oplossen. Dat hebben we gezien met Libië en dat zien we met Syrië. Amerika zegt van Zuidoost-Azië, de Pacific, wordt steeds belangrijker. He, met landen als Indonesië, Taiwan, Zuid-Korea, Japan. En natuurlijk India en China. Dat hier gaat het allemaal ook, ook over handel. Handel? En niet alleen over nee. defensie. Nee, nee En juist nieuwe niet. tanks. Nee, nee juist niet. En nee, je, ziet, je ziet dat uh, Zuidoost-Azië is het politieke en economische, maar ook militaire centrum van de toekomst. Dus je ziet zowel de Russen als de Amerikanen zijn zich daarop aan het fixeren. Alleen, dan hebben de Russen opeens een vervelende tegenspeler, de Amerikanen natuurlijk ook, maar ook in het geval van de Russen, China. Er is een strategisch partnerschap al jarenlang tussen Rusland en China. Daar gaat het over nou, gezamenlijke politieke uitspraken. Uiteraard tegen het Westen, tegen het Amerikaanse raketschild. Uh, over Syrië, dat ze zeggen je mag daar niet in en noem maar op. Er is samenwerking op het gebied van uh, wapenexport van de Russen naar China... en uh, uh, economisch en, en, en energie. Maar de situatie is wel heel erg ver, ver, veranderd, zorg dat ik onderbreek... Ja. als ik denk aan de, de tijd van Mao Zedong. Ja. Want die kwam gewoon, nog gewoon bedelen bij Stalin. Ja. En nee, China en... is van die bedelaarstatus zich aan het uh, verlossen. Ja, ik, dus nou, Rusland je, moet nee, wel weer ook naar kon, het Westen kijken. Nee, Je kan nu al zeggen, de rollen zijn omgedraaid... China is veel belangrijker aan het worden dan Rusland. Het enige voordel... En drijft dus Poetin in de armen van Rutte? Of van de NAVO misschien. Mm. Maar je kan wel zeggen dat. Uh, je ziet Centraal-Azië, Kazachstan en dat soort landen. Daarvan zeggen de Russen: dit is ons gebied, dit is voormalige Sovjet-Unie, daar maken wij de dienst uit. En jullie, Amerikaan, hebben daar niks te zoeken. Maar wat gebeurt er nu? De Chinezen drijven ze eruit. Niet met wapens. Maar uh, met allerlei energiecontracten, infrastructuur aanleggen... investeringen doen... Rusland is daar helemaal niet meer van belang. Het Russische Verre Oosten, Vladivostok, Gabarovs, dat gebied... daar stromen steeds meer Chinezen in, steeds meer Chinese bedrijven... lokale Russische overheden die zeggen van... nou, Moskou is de kolonisator, maar aan China hebben we wat... en Zuid-Korea en Japan. Daar wordt geïnvesteerd en die kijken dus niet meer naar Moskou. En geleidelijk aan zie je dus dat dat gebied... waar natuurlijk ook weer olie en gas zit... Zonder wapens, maar misschien in een paar decennia, wordt overgenomen door China. Dus China is eigenlijk bezig om met vreedzame middelen het uh, verre oosten van Rusland te veroveren. Ja, dat die kan je wel in. zo zeggen, ja. Peter Blokhuis, die zit daar er heel erg hardnekkig uh, ja te knikken. Die, die, die, die merkt dit ook, die ziet dit ook. Ja, ik zie dat natuurlijk niet, want ik ben er niet geweest. Maar ik hoor het wel van mensen uit Rusland met wie ik contact heb. Die zeggen ook, ja, uh, als je naar het oosten gaat, <coughs> dan zie je steeds meer Chinezen... En wij zijn er niet. Want Rusland ontvolkt tot op zekere hoogte. Het land is zeer zwak, ontwikkeld. En de Chinezen doen het wel. Dus daar maken Russen in het Westen zichzelf ook zorgen over. Dan bedoel ik Europees Rusland. Marcel de Haas, dit is een onomkeerbare situatie. Ja. Daar gaat heet... Poetin ook niks meer aan doen. Dit is gewoon een nee. economische, geweldige economische dynamiek. Ja, kijk, wij weten allemaal natuurlijk dat China steeds sterker wordt economisch. Hè? En een mogendheid, het is nu al de tweede economie ter wereld. Uh, dus op allerlei fronten worden ze sterker. Je ziet ook dat China, uh, kijk, van Rusland kan je nog zeggen... ze zijn aan het herbewapenen omdat ze zoveel oud-materiaal hebben. Maar China uh, is gigantisch aan het bewapenen. Nou ja, waarom doen ze dat? Uh, je hebt economische macht, maar er zit in, in die Zuidoost-Azië... daar zitten bijvoorbeeld de Spretty-eilanden. Daar zijn allerlei uh, ja, uh, verschillende meningen over wie dat is. We hebben al gezien dat er tussen China en Japan... oneenigheid is over een aantal eilanden. Uh, de Chinezen ontkennen het altijd. Die zeggen, wij zijn alleen maar bezig onze handel te versterken met iedereen. Maar waarom zijn ze dan hun defensiebudget... ik geloof jaarlijks met 10% aan het verhogen? Waarom neemt die Chinese marine enorm toe... He, dus dan zie je dat... En je ziet, je hebt daar ook ASEAN. Dat is de Association for Southeast Asian Nations. Een, een lokale, zeg maar, EU-achtige organisatie. Yeah. En die hebben de Russen en de Amerikanen binnen die organisatie gehaald. Het zijn landen als Indonesië en Singapore en dergelijke en de Filipijnen. Want die denken van ja, die Chinezen worden zo oppermachtig. We moeten de Russen en, en de Amerikanen hierbij gaan. Van alles aan de hand daar in het verre oosten. En reken maar niet op dat de Chinezen zachtzinnig zullen zijn met mensenrechten en homo's. Want daar kunnen we ook nog diverse uitzendingen over vullen. Ik eh, neem aan dat er mensen genoeg zijn die nog willen tweeten over adviezen voor Rutte, maar wij houden hier in Ede mee op. Dit was lijn 1. Laat Poetin maar komen. We hebben hem alles voor het duidelijk gemaakt. Radio 1 en de strijd om de schaal. Oh, Jaargang 2013. Ja, ja, ja, ja, ja. De spanning blijft. Hij zit erin bij Ajax. Wordt het Ajax. Nou, kom op PSV, nu met een goede bal. PSV. Wilfried Boni is zijn eerste balcontact en hij zit er meteen in. Vitesse. De kuip ontploft en dat doet de kuip omdat Jan Maat, degene is die scoort. Of toch nog Feyenoord. Oh, dat scheelt zo verschrikkelijk weinig. Toch de strijd om de schaal van minuut tot minuut. Spannend blijft hem. Luister NOS langs de lijn op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.